Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Cairo hebben demonstranten brand gesticht... in het campagnehoofdkwartier van presidentskandidaat Shafiq. Het vuur was snel geblust en er zijn vooralsnog geen berichten over gewonden. Gisteren werd bekend dat Shafiq en Mohamed Morsi... van de moslimbroederschap door zijn naar de tweede ronde... van de presidentsverkiezingen. Shafiq was premier onder de afgezette president Mubarak. Hij wordt door velen gezien als iemand die besmet is door het verdreven regime.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 En Marcel Ooster. Het is dinsdag 29 mei. Goedemorgen. De druk op het regime in Syrië wordt weer opgevoerd. Om op te beginnen komt VN-gezant Kofi Annan praten met president Assad. Laatste nieuws uit Syrië krijgt u zo van correspondent Sander van Hoorn. En verslaggever Jan Eikelboom is net terug uit Syrië. We spreken hem na acht uur. Mark Robin Visser is vanochtend bij Syriërs in Nederland. die al het mogelijke doen om hun families te steunen. Tweede Kamer dan, begint vandaag aan het debat over het vijfpartijenakkoord. Joost Vullings beschouwt het alvast voor. En hij weet meer over de VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen. Geert Wilders sleept de staat vandaag voor de rechter. maar Geert Boer is bij de zitting. Dat het uh, EK voetbal binnenkort gaat beginnen... is nu goed te merken in de supermarkt. Jeroen Schutijzer neemt de verschillende oranje acties nog even door. Die brengt het meeste geld op als het Nederlands al goed presteert. Maar voor de economie in Europa zou het het beste zijn... als Frankrijk Europees kampioen wordt. Econoom Arjan van Dijkhuizen legt straks... Uit Waarom. Ook aan de Olympische Spelen is trouwens geld te verdienen. Een Nederlands bedrijf levert de watertaxis voor Londen. Kijken terug op Pink Pop en het optreden van Bruce Springsteen. En een crypte waar het stoffelijk overschot van Elvis Presley... een paar maanden inlag wordt geveld. U kunt uh, meedoen. Radio 1 Journaal kunt u naar nou luisteren tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet en dan via nos.nl. .no. In Cairo hebben demonstranten het campagnegebouw van presidentskandidaat Ahmed Shafiq aangevallen. Ze namen computers en campagnemateriaal uit het gebouw mee. Het vuur dat ontstond werd snel geblust. Aanhangers van Shafiq verzamelen zich daarna bij het uitgebrande hoofdkwartier. Ze riepen leuzen als er is geen andere God dan Allah. En Ahmed Shafiq, we staan achter je. We Gisteren werd bekend dat oud-premier Shafiq en Mohamed Morsi van de moslimbroederschap door zijn naar de tweede ronde van de Egyptische presidentsverkiezingen. Het wordt steeds duidelijker wat er gebeurd is tijdens het bloedbad in de Syrische stad Hula. Daar vielen vrijdag 108 doden, onder wie 48 kinderen en 34 vrouwen. Een jongetje zegt tegen de BBC dat soldaten van het leger van Assad de moordpartij hebben aangericht. Hij zag hoe zijn familieleden werden afgeslacht. Om zijn leven te redden, deed hij alsof hij dood was. This young boy, filmed by the opposition, says he escaped by playing dead. He saw the bodies of his sisters and mother in his home. After the soldiers left, he escaped to his uncle's house. Nou, volgens het regime in Syrië waren er rond die tijd geen leger tanks in Hula, al zeggen VN-waarnemers van wel. Ook de Britse VN-ambassadeur noemt het bloedbad de schuld van de Syrische regering. The fact is that it is an atrocity and it was perpetrated by the Wordt vandaag opnieuw geprobeerd een diplomatieke oplossing te vinden voor het conflict. VN-gezant Kofi Annan gaat opnieuw met president Assad om tafel en hij wil dat Assad uit zichzelf opstapt. Volgens de Britse minister van buitenlandse zaken Heek is dat dan ook de enige oplossing. The alternatives are the Annan plan or ever increasing chaos in Syria and a descent closer and closer to all-out civil war and collapse. Volgens Heek zijn er eigenlijk geen alternatieven voor het plan van Anand. Anders breekt er een chaos uit in het land en wellicht een burgeroorlog. Al dus Heek. Amerikaanse president Obama vindt dat de veteranen na de Vietnamoorlog schandalig behandeld zijn. Dat zei hij tijdens Memorial Day, de dag waarop de gesneuvelde soldaten herdacht worden. Volgens Obama werden de militairen bij thuiskomst met de nek aangekeken... terwijl een kleine groep verantwoordelijk was voor wandaden in Vietnam. You are often blamed for a war you didn't start when you should have been commended for serving your country. You're sometimes blamed for misdeeds of a few. En Obama wil ervoor waken dat zoiets nooit meer gebeurt. It was a national shame. A disgrace. That should have never happened. That's why here today we resolve that it will not happen again. President Obama had het tijdens een toespraak verder over de terugtrekking van het leger uit Irak en Afghanistan. Hij benadrukte dat het voor het eerst in negen jaar was dat er op Memorial Day geen Amerikanen meer vechten en sneuvelen in Irak. Het is nog niet duidelijk waarom het vliegtuigje gisteren neerstortte op de Tweede Maasvlakte. Er is nog volop onderzoek bezig. Gisteren verdween het vliegtuigje in Cessna, plotseling van de radar. Een woordvoerder van de kustwacht vertelt wanneer duidelijk werd dat er iets mis was.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 de zeeroute gekozen heeft. Dus langs de kust gegaan, een stukje over zee gevlogen... en uh, toen zijn wij dus uh, een zoekactie daar begonnen. Ja, en uiteindelijk werd het vliegtuigje dan aan het eind van de middag gevonden. De vier inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een teken van leven van de Franse journalist Romeo Langbois... die gegijzeld is door de FARC. Op een video die gisteren werd gestuurd... naar het Venezolaanse televisiestation Telesur... is te zien dat het goed met hem gaat, vertelt correspondent Kees Elenbaas. Uit de video blijkt dat de Fransman, behalve de wond aan zijn linkerarm, in goede gezondheid verkeert. Hij lijkt in een prima stemming en maakt grappen met de varkleden die de opnames maken. Ervan, de de ja, ja, de <laughs> hij zegt dat hij wist welk risico hij liep door met het Colombiaanse leger mee te gaan op 28 april. Maar hij had niet verwacht in zulke zware gevechten terecht te komen. De FARC heeft aangekondigd dat Langlois woensdag wordt overgedragen aan een Franse regeringsvertegenwoordiger en het Rode Kruis. En het Colombiaanse leger zal in de komende twee dagen alle militaire acties staken in het gebied waar Langlois gevangen wordt gehouden. Een link naar het videofragment met de Franse journalist staat trouwens op nws.nl. Van de leider Samson beweert dat zijn partij het begrotingstekort op termijn sterker verlaagt dan de VVD. Dat zei hij bij Knevela van der Brink tijdens een debat met VVD-fractieleider Blok. Volgens Samson wordt het begrotingstekort van 3% wel gehaald... maar doen de partijen van het vijfpartijenakkoord niets voor de langere termijn. Het kanshuisakkoord is wel doorgerekend, ook voor de jaren erna. En wat zie je? Een sprintje naar de 3%, godzijdank, gehaald, mooi is dat. En daarna niets meer. 2014 blijft het tekort ongeveer op 3% hangen en in 2015 ook. Blok zegt dat de Partij van de Arbeid geld wil blijven uitgeven, terwijl dat er niet is. Hij blijft erop hameren dat juist nu de Europese norm van 3% in 2013 gehaald moet worden. Het huishoudboekje moet op orde, zegt hij.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 Soms ontdenkt dat beide partijen uiteindelijk naar hetzelfde eindresultaat toe willen, maar op een andere manier. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Vijfpartijenakkoord. Door dat akkoord over de begroting voor 2013 gaan de lasten met 8 miljard omhoog en wordt er voor 4 miljard euro bezuinigd. Na drie dagen feest is nu weer rustig in Landgraaf. Pinkpop is gisteravond afgesloten. Sfeer was goed en toch werden er 22 mensen aangehouden... voor kleinere vergrijpen als diefstal, dronkenschap, dealen en drugsgebruik. En ook wat mensen gewond geraakt. Volgens een verzorger van de EHBO hadden veel mensen last van hetzelfde. Dat betekent gewoon blaren. Dus we hebben hier 500-600 mensen gehad die blaren hadden... die we allemaal moeten doorbreken en moeten afplakken. Dus dan uh, weet je het wel. Ja, 43. De 43e editie van Pinkpop is afgesloten met het optreden van Bruce Springsteen. Hij begon zijn optreden met nieuw werk, een nummer van zijn laatste cd, Wrecking Ball. Een opvallende keus vindt Jack Pools van de Limburgse band Rowan Hezen. Ja, dat was geweldig. Je kunt er veilig gaan. En je kunt, uh, de eerste klap is een dalenwaard, maar hij is, uh, zoals de... Van de Sons ook deden, heel subtiel beginnen en dan uitpakken. Ik vond het wel gewaagd, maar het is, is goed uitgepakt. De Boss speelde tijdens zijn twee uur durende show ook oude hits... als Born to Run, The River en I'm on Fire. De laatste dag van Pimpop was met 61.000 bezoekers de drukste. In totaal trok het festival in Landgraaf dit weekend 79.000 bezoekers. In Arnhem is gisteravond een vrouw van 38 overleden nadat ze van een flat was gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De politie is bezig met een onderzoek. Wij kregen rond half zes de melding dat een 38-jarige vrouw van de flat aan het Plein zou zijn gevallen. Op dit moment zijn collega's bezig om de plaatselijk, zoals dat heet, te onderzoeken... Uh, sporen worden onderzocht, uh, verhalen worden nagaan, mensen worden gehoord... om te kijken wat hier gebeurd is. In de loop van de avond is een 48-jarige man aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen of hij betrokken is geweest bij de fatale val van de vrouw. Op de beurs hier in de Verenigde Staten overwegend rode cijfers. Uh, gisteren stoten Dow Jones 16e lager en ook de Nasdaq-technologiebeurs... kwam iets in het rood terecht, verlies van 17e procent. Azië wordt alweer gehandeld, Japanse Nikkei-index staat op een klein verlies. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is uh, 13 minuten over zes. De Beatles hebben maar liefst vier albums in de top 10 van de beste Britse albums van de afgelopen 60 jaar. Naast Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band op drie staan ook uh, The White Album, Revolver en Abbey Road genoteerd. Verrassend is wel dat Iron Maiden op één staat met uh, Number of the Beast. De tweede plek is uh, verrassend veroverd door Depeche Mode met uh, Violator. En Adele is de enige dame in het gezelschap. Op 9 uh, met haar tweede CD, 21. De top 60 is trouwens samengesteld door de klanten van de Britse muziek Week on Keten, master's voice. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and bringing me out the dark. I can see you crystal clear Diep van Adel. Kwart over zes geweest. U luistert naar Radio in journaal, We gaan voor het eerst overschakelen naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. En we zijn overgeschakeld. Goedemorgen. Eh, het goed. <lacht> ja, is even een handeling, maar we doen het dan ja, ook. Ja, ja, maar dat gebeurt dan toch ook maar weer iedere keer. Dat is toch ook fijn. <lacht> nou, ja. goed dat je te horen bent. Vertel het dus. Ja, dankjewel. Ja, zeg, wisten jullie dat wij, uh, dat wij in Nederland een Syrisch hoofdkwartier hebben... Daar hoef je niet van te schrikken, maar uh, dat bevindt zich in, uh, in Rotterdam. En naar aanleiding van uh, de nieuwsberichten uit dat land heb ik besloten om naar Rotterdam af te reizen. Ik sta nu voor dat Syrisch hoofdkwartier. Ik zal er straks meer over vertellen. Het is opgericht ongeveer in de tijd uh, waarin ook dit uh, nieuwsbericht is uitgezonden. Luister maar even. Funerals are underway for six victims. Following Friday prayers, hundreds of people took to the streets. They're chanting slogans, saying, "Whoever kills their own people is a traitor." They're also demanding justice, and they want those responsible for killing the protesters here taken to justice. There is a lot of anger and tension here in the streets. Um, there is no security presence whatsoever. We, thought, we spoke to um, security forces earlier today and they told us that there was an agreement with the people of the village that security forces would stay away in order not to inflame tensions as well as to respect the dead." Ja, dat is uh, ongeveer 13, 13,5, 14 maanden uh, geleden... dit nieuwsbericht toen de uh, opstand in, in, uh, in Syrië begon. En toen is ook hier in Rotterdam uh, dat hoofdkwartier... dat zogenaamde Syrische hoofdkwartier geopend. Ik sta er nu voor de ramen en ik sta te kijken naar... een aantal kindertekeningen die, uh, die hier voor het raam geplakt zijn. Op die tekening zijn uh, soldaten te zien met grote geweren... die uh, mannen op de grond uh, vasthouden, die geboeid zijn. Ik zie uh, kindertekeningen met tanks en Rode helikopters met grote wieken enzovoort. Maar in ieder geval tekeningen die kinderen eigenlijk niet zouden moeten maken. Die hangen hier eh, voor, het, voor de ramen van het Syrisch hoofdkwartier waar ik vanochtend op bezoek ben. En we gaan praten over de berichten uit dat land. Ver weg, maar hier toch ook een klein beetje dichtbij. Marco Visser in Rotterdam vanochtend. De doorstroming in sociale huurwoningen stokt. En dus worden de wachtlijsten voor een geschikte woning voor starters, senioren en ook gezinnen steeds langer. Rena Breit woont met haar man en twee zoons in een twee -kamer appartement Dat is wat aan de kleine kant. Hallo, kom boven. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is een hele... Ruim zonnige woonkamer. Ja, dat lijkt wel zo. Hè? Ja, ja. Ja. Houten vloertje, pakketvloer. Ja. Ziet er prima uit. Ja, het ziet er prima uit. Heel ja. gezellig. We zijn er ook heel blij mee. Ja. De woonkamer voldoet aan onze uh, wensen. gaan oh. we even door naar de rest van de woning. De keuken. Ja. Met daar de vaatwasser, denk ik. Of de ja, wasmachine. Dus de vaatwasser. Ja, voor de wasmachine hebben we hier geen plaats. Die staat bij ons in de slaapkamer. Ja, zullen we daar even naar gaan kijken? Nou, er past uh, net een ja. persoonsbed in... Hier sliepen voorheen de jongens in hun slapel, een stapelbed. Eh, met de wasmachine erbij. Ja, ja. De wasmachine staat aan het voeteind. Ja. En dan komen we eigenlijk meteen bij het probleem. Hè? Want deze woning is voor jullie, jullie zijn met z'n vieren, te klein. Ja, vinden wij wel. Ja, we zouden graag een extra slaapkamer willen. Zodat de jongens allebei een eigen kamer hebben waar ze kunnen spelen. En waar ze over een paar jaar rustig hun huiswerk kunnen maken. Ja. Toilet. Onze uh, zonovergoten balkon. Het nou, is nu bijna niet uit te houden hier, maar je ziet wel... je kunt hier niet echt uh, ruim zitten. Nee, met z'n tweeën wordt het al een beetje krap. Laat, ja, laat staan met z'n vieren. Laat staan met z'n vieren. En voor de jongens was dit natuurlijk ook geen plek om te spelen toen ze klein waren. Hoe lang wachten we al op een, op een andere woning? Nou, we zijn zo'n jaar of tien aan het zoeken. En uh, reageren op uh, huizen. En we zagen wel dat we langzamerhand uh, steeds beter scoorde in de lijst met wachtende, Maar uh, sinds een paar jaar is dat uh, eigenlijk uh, voorbij, zeg maar. Want ja. de woningen die voor ons geschikt zouden zijn... die komen of in de verkoop of in de vrije sectorhuur. En inmiddels uh, lijkt het wel onmogelijk om nog een fijne huurwoning te vinden. Dan zou je zeggen, misschien is een koopwoning dan iets voor jullie. Want uh, uh, uw man is ondernemer. Heeft een goed salaris Kopen, is dat beter? Nee, kopen is voor ons geen uh, optie. Geen haalbare kaart? Nee, niet haalbaar. We krijgen geen hypotheek. En uh, nou, hij is, ook is inmiddels kopen. ook 50, dus dat maakt het ook nog eens moeilijk. En uh, ja, gezien de huidige koopmarkt zou dat ook niet zo uh, onze keuze zijn... Maar, met de dalende huizenprijzen. ja, daar zitten ze alles bij. Hè? Hoe vaak kijkt u nou op die site? Elke week. Elke week. Of Elke woensdag, of er iets bij je zit. Uh, na één uur, dan staat de nieuwe badge uh, online. Ja. En dan is het, zijn dat alle huizen voor uh, Gooi- en Vechtzee. Dit is een, uh, een vierkamer- en gezinswoning. van maar liefst 59 vierkante meter. Dus dat is kleiner waar, dan waar we nu zitten. Maar hij is wel duurder. Er hebben nu al 483 mensen op gereageerd. Ja. Hier hebben we er nog geen? Nou, daar hebben 409 mensen op gereageerd. Een vierkamer- en gezinswoning. Wordt er een beetje van hopen van, zolang ze Ja, ja zeker. Ja, Heeft ja. u wel eens uh, bijvoorbeeld contact opgenomen met de woningbouwvereniging ja. om extra, extra druk op de zaak te zetten? Ja, ik heb al diverse brieven gestuurd, zowel naar de DuDoc als naar de Alliantie. Er zijn ik, twee woningbouwverenigingen zijn twee in heel Dan krijg ik hele begripsvolle brieven terug. En, uh, nou ja, ze hebben begrip van onze situatie en ze weten dat er heel veel woningzoekenden zijn in een soort gelijke situatie, maar dat ze er op dit moment uh, eigenlijk weinig aan kunnen doen. En een van de corporaties die benadrukt dat ze met name met de koopwoningen mensen kansen willen bieden. Hm. Maar, maar jullie vallen eigenlijk tussen het wal en het schip. Ja. ja jullie maar, komen niet in aanmerking voor de duurdere huurwoningen, omdat ja. jullie dat niet kunnen betalen. En kopen is, zit er ook niet bij. Nee, inderdaad. Dus ja, we, we, we zitten hier vast, zeg maar. En dat zei uh, Rena Breed tegen onze verslaggever Paul Sanders. 520 kilometer hebben ze gelopen, de duizenden lopers van de 21ste Europa Run. Dit jaar begon de estafette loop in Parijs en Hamburg en eindigde op de Coolsingle in Rotterdam. De lopers haalden geld op voor mensen met kanker en verslaggever Colette van Nuenen ving ze op bij de finish. Uh, het ging heel goed. We hadden super weer, heel mooi teamwerk met z'n allen en we hebben ervan genoten. Ik ben heel blij dat ik er ben. Waar komen jullie vandaan? Uh, wij komen van VGZ uit Gorken. En hoeveel heb je opgehaald? Uh, volgens mij 17.000 of 18.000 euro. Heel mooi. Ja, ja we zijn er heel blij mee. Heeft het meer waarde om dit te lopen boven een gewone marathon? Absoluut, absoluut. Ja, dat doet wat met je. Ja. Uh, nou ja, iedereen heeft in zijn omgeving wel uh, mensen die uh, ja, de ziekte kanker hebben. En het is gewoon heel fijn dat je kan bijdragen... Aanis extra's daarvoor. Hogeschool Rotterdam is binnen. Ik ja. zie dat u ervoor heeft gekozen om de mensen die gelopen hebben... te knuffelen in plaats van mee te lopen. Ja, ik ben uh, masseur geweest. Uh, ik mocht ze allemaal een beetje onder nemen. Uh, Hamburg is een, een hele andere editie. Maar een fantastische editie. Voor mezelf een beetje een andere lading. Afgelopen vrijdag heb ik mijn moeder gecremeerd. Ik heb mijn pak uitgedaan. en uh, Ik ben op de trein gestapt. Ik heb me met mijn team gewaagd. Fantastische ervaring. Dat is palliatieve hulp. Roperun, fantastisch. Laten we eerlijk zijn, in de jaren tachtig wisten we daar nog niks van. Oh, je hebt kanker, helaas. Iedereen gaat, maar dan wel op een waardige manier. Dat is wel mijn beleving. Meneer Van der Velde, die gaat over de goede doelen... Binnen zien komen. Noemt u nou eens een paar doelen waarvan u zegt, ja, daar doen ze het hiervoor. Nou, een paar doelen waar we het voor doen, dat zijn van ouds herbekende doelen. Dat zijn bijvoorbeeld inloophuizen en hospices en uh, hoofduitkoelers. En het afgelopen jaar hebben we toch een heel belangrijk hoofddoel gekozen... en dat is de Stichting Haarwensen. Die maken pruiken voor, uh, voor kinderen. Kinderen die uh, haar haar kwijtgeraakt zijn bij chemo. Uh, je kunt je voorstellen dat dat voor met name pubers natuurlijk afschuwelijk is... en met meisjes als ze haar haar kwijtraken... En die stichting ondersteunen we zodat zij gratis pruiken in dat soort gevallen ter beschikking kunnen stellen. Want dat wordt niet door de verzekering betaald? Nee, dat wordt niet door de verzekering betaald. En dat geldt voor heel veel zaken op palliatief gebied. Uh, daarom uh, ondersteunt onze stichting ook uh, palliatieve doelen. Uh, niet dat onderzoek of uh, dat soort dingen niet nodig zijn voor kanker. Natuurlijk is dat noodzakelijk. Maar daar zijn andere instanties voor. Daar is de overheid voor. En wij kiezen dus heel bewust voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten. Het laatste team komt nu binnen. Wordt ingehaald door de burgemeester onder meer. En door heel veel mensen van de organisatie. En fans met een enorme hoeveelheid rode rozen. Dat was er dan weer, Arie Weezema. De 21ste Europa-run was een groot succes en werd zonnig afgesloten. Ja, hoeveel geld zou er binnen zijn? U weet het niet, hè? Ik durf het niet te zeggen, ik wil het niet zeggen. Vorig jaar dik 4,5 miljoen. Laten we hopen dat het meer is. De teams gaan ervoor. En over twee weken, op de grote slotavond, dan pas weten we het bedrag dat deze Europa heeft opgebracht. Traditioneel gaat het van Parijs naar Rotterdam. Dit jaar was daar ook Hamburg bij. Waarom? Omdat we zo ontzettend groeien. We kunnen eigenlijk niet meer dan 275 teams op die route uit Parijs hebben. Dat is veiligheid. Maar we hadden een hele lange wachtlijst. En we zijn nu twee jaar bezig geweest om Hamburg te organiseren. En nu staat het er met 50 ervaren teams. En je hoort prachtige geluiden. Dus ja, we zijn vreselijk gelukkig, vreselijk blij dat dat ook allemaal heel mooi gegaan is. Ja, eigenlijk niks mis gegaan, hè? Twee teams uitgevallen. Ja, twee teams uitgevallen. En uh, voor de rest geen gekke dingen. Het is vervelend voor die teams. Maar het zei zo. En Zo werd Martin en ook de andere vrijwilligers van de Europa Run gisteravond bedankt voor hun inzet. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Het Nederlands elftal is compleet. Als laatste meldde zich Ibrahim Afellay bij de selectie. De speler van Barcelona had tot de afgelopen weekend clubverplichtingen. Afellay heeft dit seizoen trouwens van alle internationals de minste wedstrijden gespeeld. Hij heeft bijna het hele jaar gemist door een knieblessure. Hij beschrijft zelf het seizoen: revalideren, revalideren, nog eens revalideren. Heel veel moeilijke momenten. En, uh, ja, je, je gelooft iedere keer dat het uh, dat je niet overkomen is. Maar. Ik denk dat het een nachtmerrie is, maar uh, het is toch werkelijkheid. En, uh, het heeft maanden, maanden zo geduurd, maar uh, ik heb me er toch doorheen geslagen en uh, ik ben weer terug. Heb je onderweg ook wel eens gedacht: van, dat gaat niet lukken? Nee, dat heb ik, uh, dat heb ik nooit, uh, nooit gedacht. Maar ik had ook nooit echt. Uh,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 Ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik uh, voor mijn gevoel best wel, best wel snel weer een bepaald, uh, ja, een bepaald gevoel, uh, een bepaalde feeling weer terugkreeg. En uh, dat er niet zoveel tijd voor nodig was. Maar ja, dat kan ook niet anders als je dagelijks met uh, spelers uh, traint uh, die, die bij de top van de wereld horen. En dat zei Ibrahim Afellay tegen verslaggever Bert Maalderink. En hoe ernstig de spierblessure van verdediger Joris Matthijssen is... dat is nog niet duidelijk. Uit een scan is gebleken dat hij zijn hamstring heeft verrekt... maar niet heeft gescheurd. De komende dagen moet blijken hoe de blessure zich ontwikkelt. In het uiterste geval kan Van Marwijk nog een vervanger oproepen. Er zijn nog weinig verrassingen geweest op Roland Garros... waar de open-Franse tenniskampioenschappen worden gespeeld. Bij de mannen viel Annie Roddick uit Amerika af... en bij de vrouwen de Duitse Sabina Lisicki. Alle favorieten zijn naar de tweede ronde. De Nederlanders redden het niet. Na Igor Seisling zondag gingen gisteren Kiki Bertens en Michaela Krajtjec onderuit. De nationale hoop is nu nog volledig gevestigd op Robin Haase en Rangsa Rus... Ze spelen vandaag. Rus speelt de tweede partij op baan 5 tegen Jamie Hampton uit de Verenigde Staten. En Haase speelt de vierde partij op baan 6 tegen Ivan Dodig uit Kroatië. Radio 1, het NOS-journaal. Het is uh, half zeven. Jan van der Putten, Goedemorgen. Goedemorgen In Cairo hebben demonstranten brand gesticht in het campagnehoofdkwartier van presidentskandidaat Shafiq. Niemand raakte gewond. Gisteren werd bekend dat Shafiq en Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap door zijn naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Shafiq was premier onder de afgezette president Mubarak. Hij wordt door gezien als iemand die besmet is door het verdreven regime.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 Woensdag is het licht wisselvallig met wolken, zon en lokaal een lichte bui. Verder weinig wind en temperaturen van 15 graden in Groningen. 17 in Amsterdam, 19 in Nijmegen en 21 in Venlo. Awb Verkeersinformatie. Alles bij elkaar, 15 kilometer file. Nog maar weinig bijzonderheden. Boven dan op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Een staat bij 7.004 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Dat is iets om trots op te zijn. Wil jij ook elk jaar zorgeloos je ondernemersverjaardag vieren? Kijk dan op goudse.nl. Want De Goudse biedt verzekeringen voor ondernemers van alle leeftijden. Hubert, opstaan. Oh, uh, Doe jij maar eerst. Hmm. Waarom moet ik altijd als eerste? Ja, gewoon omdat ik nog slaap. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft. en nog helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan.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 Morgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Na het bloedbad in het Syrische Hula, waar meer dan 100 burgers om het leven kwamen, is alle aandacht weer op Syrië gericht. VN-gezant Kofi Annan praat vandaag met de Syrische president Bashar al-Assad. Het gesprek komt na twee gruwelijke gebeurtenissen. Vrijdag werd in Hula, vlakbij Homs, een bloedbad aangericht. waarbij meer dan 100 mensen omkwamen, waaronder veel kinderen.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 In de straten van Hula regeert sinds het bloedbad de angst, vertelt de Britse verslaggever Alex Thompson. For well over an hour we were pinned down here by sniper rounds, terrorists, said the Syrian army, their word for rebels. We moesten meer dan een uur schuilen voor sluipschutters, terroristen, volgens het leger, die werken voor de opstandelingen. Overal ziet Thompson lichamen liggen. Who knows how many dead bodies lie around here?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 In deze lege straten de antwoord lijkt glaringly obvious. Een ooggetuige van het bloedbad in Hula vertelt tegen de BBC dat de daders komen uit de omliggende dorpen Alawite en dus regeringsgezinnen. In onze dorp weenen we voelen ze zijn klaar om ons te vallen. We denken dat ze een motief hebben door Alawie om ons te doden. Waarom leven we samen? Meer dan 100 jaar leefden we samen. Waarom dit nu? Waarom? De regering stelt dat de moordpartij is aangericht door gewapende rebellen. Ooggetuige Hamza Omar reageert verbolgen. way Always the regime have the same stories. The free army hasn't any weapon. Het vrije syrische leger heeft helemaal geen wapens, zegt Omar. VN-gezant Kofi Annan zal vandaag in Damascus president Assad opnieuw proberen te overreden het geweld te staken. We praten over Syrië door deze uitzending... met onze correspondent in de regio Sander van Horen. Hij heeft laatste nieuws en met verslaggever Jan Eikelboom. Hij is net terug van een reis door Syrië. Bij een vliegtuigongeluk bij de Tweede Maasvlakte... zijn twee mannen en twee tieners zwaar gewond geraakt. Het toestel verdween gisteren rond het middaguur van de radar. Een grote zoekactie werd opgestart... gecoördineerd door de kustwacht in Den Helder. Heeft nee. even jullie nog met de Mike contact? contacten, Leo.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 Twee lifeliners. Vier mensen in het vliegtuig. In ja, dat klopt. Toen dat ze werden aangetroffen. Eentje buiten het vliegtuig en drie er nog in. En twee maal bemanningen van KNRM reddingsboten. Inmiddels is duidelijk dat uh, zowel het KLPD als de onderzoeksraad voor de veiligheid onderzoek doen naar het ongeluk. Um, en ze hopen ook te kunnen spreken met de gewonde piloot. Zo'n 61.000 mensen zagen hem gisteravond. En hoorden hem ook vooral. Bruce Springsteen. Hij sloot pingpop af met zijn optreden. Twee jaar geleden waren hij en zijn E-Street Band ook al in Landgraaf. Jeroen Wilaert volgde het concert van zo'n 2,5 uur. Hij begon met nieuw werk van Wrecking Ball. Jack Poels, collega uit Nederland van Rowan Hezen. Dat was een aardige keuze nietwaar? Ja, dat was geweldig. Je kunt er veilig gaan je kunt, uh, De eerste klap is een dalenwaag, maar hij is uh, zoals de man van de sponsors ook deden heel subtiel beginnen en dan uitpakken. Ik vond het wel gewaagd, maar het is, is goed uitgepakt. Aanklacht tegen de mensen die zichzelf verrijken op een avond dat ze eigenlijk alleen maar lol hebben met z'n allen hier op het veld, hè? Ja, dat, ja, dat is zo. Ja, dat is een beetje dubbel. En ik kreeg straks dus al eerder een vraag van hoe betrouwbaar is Bruce met zoveel miljoenen op de bank. Maar ik bedoel, Bruce is uit het goede hout gesneden. Die, die man die heeft een goede inborst en die, uh, die kunnen we vertrouwen. Ik zeg Bruce for president, zeg ik.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 Met sterren is dat een heel andere orde natuurlijk. Sta je als Nederlandse zanger uit Limburg toch gewoon met beide benen... en een biertje op de grond, hè? <laughs> ja, dat wil ik eigenlijk wel zo houden. Maar goed, ja, ja, ja. ja zo is het wel. Goed, vorig jaar toen was twee jaar geleden was Bruce ook hier. Toen kwam je Mercedes aanrijden. Ze stramme spieren een beetje los. En vandaag het podium op. Nou ja, en dan zie je... Toen waren het de killers. En nu waren het Memphis Sons die mee op de bune mocht. Ik vind toch dat Bruce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 Zich helemaal mee laten slepen en de vervoering laten brengen door alles wat hier vanavond door was. En ja, of dat de river is of uh, wrecking, ball, wrecking ball of dead to my hometown. Het ging er allemaal uh, erin als zoetkoek. We straks met uh, Joris Gieske. Hij zorgt ervoor dat de laatste spullen voor de Oranje Camping... vandaag naar Oekraïne vertrekken. Zodat ik meer. Eerst John Bakker met de verkeersinformatie. John, goedemorgen. Nou, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Ja, 15 files, 35 kilometer bij elkaar. Redelijk normaal voor een uh, dinsdagochtend. Nog niet veel bijzonderheden. Behalve dan een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Sloten. Dat zorgt voor 2 kilometer file. En er zijn twee rijstroken dicht. Wat verwacht je verder voor vanochtend? Redelijk normaal. Hier en daar hangt nog een beetje nevel. Maar echt veel last zal het verkeer daar niet van hebben. Dus we gaan uit van een normale dinsdagochtendspits. Maar ja, staat er normaal gesproken zo rond half negen. Wel 200 kilometer file. Oké, okay, John. Tot later. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark Robin Visser is vanochtend in Rotterdam bij het Syrisch hoofdkwartier. Bekijkt net al de tekeningen van kinderen. Die kinderen eigenlijk niet zouden moeten maken. Mark Robin, zijn er inmiddels mensen? Ja, zeker. Ik ben uh, zojuist binnengelaten door Roche Abdel Fattah. En die heeft me er meteen in laten lopen net toen hij de deur deed, Hij staat nu stralend naast me. Hij zei, ik zal eerst even koffie zetten en daarna gaan we beginnen met onze rituelen. En toen deed hij de deur open, liep hij naar binnen en liet mij volgen. En voordat ik het wist, stond ik op het hoofd van president Assad, die op een deurmat staat. Ja. U heeft mij er echt een beetje in laten lopen eigenlijk, hè? Ja, mijn, mijn excuus hiervoor... <laughs> Uh, dat is, en, e, iets een ergere belediging dan dat ze bestaat, denk ik, niet? Uh, nou ja, wat, uh, wat hij in het afgelopen jaar dagelijks met, uh, met, uh, met het Syrische volk gedaan heeft... dat, ook on, uh, dat zoiets bestaat ook niet. Uh, en vooral uh, de, de, de af, afschrikkende beelden afgelopen vrijdag... dat blijft volgens mij nog ja. een tijdje bij mij hangen. Ja. Wij zijn hier in het, uh, u noemt het het Syrisch hoofdkwartier. Ja, ja dat is, uh, dit is het just Het is, mijn plein. Het is uh, een ontmoetingsplek voor Syriërs en, en ook een plek waar wij vanuit hier dingen organiseren, uh, het nieuws volgen en contact houden met uh, onze achtergrond. Gehuisvest in een gebouw, een soort verzamelgebouw voor allerlei maatschappelijke organisaties. Hè. In het centrum van Rotterdam, jullie hebben hier een keukentje. En dan dus een kantoor waar die deurmat met het hoofd van meneer Assad voor de deur. En wat hebben jullie hier verder? Een computer okay, natuurlijk computer. met informatie. Ja, met en en uh, de internet is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de, voor de informatievoorziening. Nou, het laatste nieuws uh, hoef ik u denk ik niet te vertellen. Het uh, uh, de, de allerlaatste nieuws, dat... Uh... Dat uh, dat was gisteren ook met het eigenlijk de schietingen op Hama en Douma en uh, en de, de meeste is wat in in, in Houla uh, gebeurt ja. Het uh, slagveld met kinderen uh, uh, en en dat blijft zo doorgaan alsof dat het uh, uh, Alsof dat iets normaal is. Uh, zo ga je met mensen om. Uh, en, en, en met eigen volk. Had u gedacht toen u uh, een maand of veertien geleden dit hoofdkwartier oprichtte. dat we hier nou nog zouden zitten? Nee, dat had ik nooit gedacht. Eh? Nee. Wat had u gedacht? Ik. Uh, eigenlijk. ik dacht dat het uh, heel snel zou gaan. Uh, en, en dat is de tweede zomer. die uh, eigenlijk vorig jaar zomer. Ik dacht dat ik daar uh, op vakantie terug naar Syrië, uh, mijn vakantie wordt in Syrië, maar dat, uh, dat zit er niet in. Dat zit er voorlopig niet in. Wij gaan hier vanochtend vanuit het Syrisch hoofdkwartier in Rotterdam de gebeurtenissen volgen. Althans, we gaan proberen wat informatie uit Syrië te krijgen en te kijken wat we daarmee kunnen doen. Tot straks. Mark Robin Visser vanochtend in Rotterdam. Vervelend voor uh, duizenden strandgangers die gister vroeg uit te vieren waren. De zon verloor het in Zandvoort van de mist. Het circuit profiteerde, want veel mensen lieten het te frisse strand links liggen... en kochten alsnog een kaartje voor de Pinkster Races. Mm, op papier boordevol raceprogramma, maar met een schaduwzijde. Want het is duidelijk dat de autosport veel last heeft van de economische crisis, merkte Louis Dekker. Bij veel raceklassen is het moeilijk om een fatsoenlijk startveld op de been te brengen. Dat is al te zien in alle vroegte als de mist nog op het circuit hangt. Bij de Suzuki Swift Cup. Niet al te grote, niet al te dure auto's. Een opstapklasse zoals dat heet. Ja, dat klopt. En kweekvijven zijn voor jong talent in Nederland. Maar ja, bij de start zien we vooral een hele strook asfalt. Een stuk of tien auto's. Ja, we zitten nu aan 9 à 10 rijders. Uh, waar we vorig jaar gewoon echt uh, 20, 25 auto's aan de start hadden staan. Dat is even slikken. Ja. Dat is geen mooi plaatje. Nee, we willen natuurlijk inderdaad een, een, graag zien we een volle beeld. Uh, maar goed, het is wel heel goed verklaarbaar. Bobbert van der Linden van Suzuki Nederland. Omdat we nu dus met het nieuwe model rijden. Dat betekent ook dat, dat de currus die mee willen doen. Dus een, een spiksplinternieuwe auto moeten kopen. Waar vorig jaar natuurlijk nog in een gebruikte auto gestapt kon worden. Tegen wat gunstige prijsniveau. Uh, ja, moeten ze nu uh, echt voor een nieuwe auto gaan. En dan zien we in deze tijden van economische uh, uh, tegenspoed. Uh, dat dat toch lastig is voor, uh, voor jongens om hun, uh, hun sponsorgelden uh, bij elkaar te rapen. Ja, want dit wordt eigenlijk een instapklasse genoemd. Ja. En dat is een mooi woord, want ja. dat wekt de indruk dat het een koopje is. Ja. En dat zal relatief ook best wel ja, precies ja. maar. Ja, relatief is het een koopje, maar je moet het geld wel op tafel leggen. Dan moet je ongeveer aan 23.000 euro denken voor de auto, dus de aanschaf van de auto. En een autorijdend houden moet je denken aan ongeveer 15.000 euro. Vanaf dat bedrag, zeg maar, kan je een kan je seizoen racen. Dus het is alles bij elkaar. Het is natuurlijk best veel geld als je dat met sponsoren bij elkaar moet, uh, moet leggen. Hè? Dan, uh, ja, dat is een, uh, een uitdaging. 9A10 Swifts op het circuit. Ja. Dan kunt u ook zeggen als importeur, het is misschien maar beter om het even niet te doen. Om er even mee te stoppen. Maar dat doet u niet, hè? Nee, nee dat is echt geen seconde is dat in ons opgekomen om dat uh, überhaupt te overwegen. Uh, en het is ook zo, kijk, we hebben weer voor drie jaar uh, zijn we contracten aangegaan met alle partners. We hebben het vijf jaar gedaan, we gaan nu exact uh, drie jaar door, minimaal. Uh, Want u wilt een lange adem hebben? We hebben een lange adem, ja. Dat, het, is, uh, uh, uh, het, het is iets wat je voor de lange termijn doet en het is geen ad hoc beslissing om... Uh, uh, dus eind van het jaar gaan we ook niet overwegen om te stoppen. En dat is natuurlijk ook een hele geruststelling voor de coureurs die, uh, die moeten investeren. Dat ze weten, joh, die auto, daar kan ik gewoon nog drie jaar uh, uh, hartstikke veel uh, raceplezier aan beleven. En over drie jaar zijn we al lang weer uit de recessie. Uh, dat hopen we. Dat ja. hopen we inderdaad wel. En, en misschien dat we daarna nog wel een keer verlengen. U bent natuurlijk niet de enige hè, die last heeft van een krimpend startveld. Ja. Formule Fort, ook een klasse voor jonge talenten. Ja. Formule 3, ooit de kraamkamer voor de Formule 1. Nu word je daar ook heel verdrietig van als je ziet wat daar nog aan de start komt. Het is, uh, het, is, het is een algemeen beeld, maar ik denk ook heel logisch. We zien het ook overal om ons heen. Ook in andere sporten zie je dat dat, uh, dat, dat een behoorlijke invloed heeft. Een bijdrage van Louis Dekker vanaf eh, Circuit Park Zandvoort. Ja, dan de laatste vrachtwagens met spullen voor de oranje camping die vertrekken vandaag naar Oekraïne. Als ze tenminste zonder problemen door de douane komen, dan kan het feest voor de Nederlandse supporters op 9 juni beginnen. Organisator van de oranje camping, Joris Gieske. Goedemorgen. Goedemorgen. Wacht u nog problemen onderweg? Nou, tot nu toe hebben we nog geen problemen gehad, want er zijn nog vrachtwagens de grens over bij de Oekraïne. De eerste drie zijn er door met de tent en alles eraan. Uh, en er moeten er nog vier overheen, maar we verwachten dat het allemaal zonder problemen gaat verlopen. Wat gaat er vandaag allemaal richting Oekraïne? Uh, vandaag gaan de bedden en de matrassen, dat zijn de dingen die het laatste klaar waren, die we allemaal op maat laten produceren. En uh, die, gaan, uh, die gaan vandaag op vervoer. Op maat? Waarom? Nou ja, tenten zijn met bepaalde maten. zijn allemaal handgemaakte stijgenhouten bedden. En oh, oh. Uh, die waren pas uh, gisteravond laat klaar en die wordt nu ingepakt en vervoerd. Hmm. En u verwacht niet dat de douaneers van Oekraïne zeggen wat komt hier de grens over? Nou, we, we, hebben, het, we hebben het heel goed voorbereid. Oh. <laughs> Lange lijsten ingefilterd. We zijn nu weken mee bezig geweest. Dus uh, die komen geen verrassingen tegen. En rijst u zelf ook mee? Ik rijd zelf nog niet mee. Ik ga pas de zevende die kant op. Oké. Okay. Waar komen nou de supporters uiteindelijk terecht? Want Gakov staat nou niet echt bekend om de toeristische mogelijkheden. Wat biedt u behalve dat op maat gemaakte bed? Nou, uh, we bieden eigenlijk een prachtig schiereiland uh, waar uh, midden in de stad Garkov uh, loopt de rivier doorheen en daar middenin ligt een uh, schiereilandje. Uh, ja, je kan het, het eilandje een beetje vergelijken uh, met het zondenpark. Mensen doen daar hun uh, dagrecreatie. Uh, je kan er, nou, normaal kan je er barbecue, het is er eigenlijk altijd mooi weer. Dus ieder weekend zit het daar vol met mensen die komen zonnen, barbecuen en eigenlijk het weekendplezier. En daar, ja, dat eilandje hebben wij nu exclusief voor twee weken ja, eigenlijk een beetje ingepikt voor de oranje sporters. Kijk eens aan, hoe is het met de belangstelling vanuit Nederland? Nou, voor wat, wij, wat ons betreft erg goed. We hebben, de verwachting was dat we zo'n 900 mensen op de camping zouden hebben staan per wedstrijd. Dat uh, ligt nu uh, bij de wedstrijden Nederland, uh, Denemarken uh, en Nederland, uh, Portugal op duizend. En uh, bij Duitsland is het ietsje drukker. Er staan er nu 1200. En uh, nou, er zijn altijd een aantal mensen die nog last het aankomen waar. Dus ik denk dat er na per nacht zo'n 100 nog bij komen. Dus dat ziet er hartstikke goed uit. En hoe lang kunt u blijven? Dat ligt natuurlijk aan de prestaties van de Oranje. Maar hoe ziet het schema na de voorronde eruit? Uh, na de voorronde nou, verhuizen we naar uh, Polen. Daar werken we samen met, uh, met de fancamps van de UEFA. Die worden omgebouwd tot Oranje Camping. En ja, afhankelijk waar we terechtkomen zal het Gdansk of Warkshow zijn. En daar bent u ook klaar voor? Daar bent u al op voorbereid? Daar zijn we op voorbereid. Goed. Dus ook daar gaat het weer de grens over. Ja, ja, ja. ja, maar dat moet allemaal Maar hopen, dat gaat lukken. <laughs> nou, dan wensen we u een goede reis, meneer Gieske. Dank u wel. En veel plezier, plezier alvast. <laughs> gaat zeker lukken. Als u het heeft, hebben wij het ook. Okay, Joris Gieske, hoi, hoi. goedemorgen het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. De top van Endemol Mol aast op een fusie met uh, Talpa van John de Mol. Dat schrijft het Financiële Dagblad op basis van een interview met topman Just Pay. De directeur ziet grote voordelen in een fusie, maar hij onderzoekt ook minder verregaande opties zoals een partnerschap. Volgens de topman zou het logisch zijn om zijn internationale verkoopapparaat te versmelten met de ideeënfabriek van de Mol. Op die manier moeten de succesformules zoals The Voice een groter distributieplatform krijgen voor een eventuele fusie kan plaatsvinden... moet er wel eerst de schuld van en de mol van 2,7 miljard euro gesaneerd worden. Talpaar geeft geen commentaar op de plannen. En Rover luidt de noodklok, dat staat in koeienletters in spits. Het ziet er slecht uit voor reizigersorganisatie... want het aantal leden is sinds 2003 geslonken. Van 7500 naar 5500. Maar Rover denkt dat dat komt door de vergrijzing van de achterban... maar ook door de crisis. Mensen bezuinigen door hun lidmaatschap van Rover op te zeggen. In Flevoland heeft de Openbaar Vervoerorganisatie... nu nog maar één vrijwilliger. En ook bij de andere afdeling hebben ze dringend mensen nodig. De collega-organisatie met de naam voor Beter OV sloeg ook al alarm. Die benadrukte dat het volledig afhankelijk is van donaties van individuen. Spits voegde nog aan toe de noodkreet van vrijdag na uitbetaling van het jaarlijkse vakantiegeld. En na een lange die weekend veel aandacht in de ochtendkranten... voor het grote muziekfestival van het land, Pinkpop. Het AD noemt de afsluiter Bruce Springsteen steen goed. was ook wel kritiek. Ondanks het prachtige festivalweer... bleek de programmering niet sterk genoeg... voor een echt memorabele uitvoering. Ook al ook was het festival niet helemaal uitverkocht. De Fox Kant analyseert het gebrek aan headliners van Pinkpop. Want Linkin Park als slot act op zondag. Oké, okay, maar wie kan er een nummer van de band uit zijn hoofd zingen? De krant zegt dat Pinkpop festival is dat minstens één megaband per dag nodig heeft. Het overmaat van rampkoos beoogde afsluiter Metallica... uiteindelijk voor het Belgische Wechter En heeft u wel eens hoofdpijn, dan bent u niet de enige. Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond... dat migraine de meest voorkomende chronische hersenziekte in ons land is. Ruim 3 miljoen Nederlanders lijden eraan. Een derde van hen heeft meer dan drie keer per maand een enorme hoofdpijnaanval. Dat maakte de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten vandaag bekend... naar aanleiding van nieuw Europees onderzoek. De Telegraaf schrijft erover, verbijsterend gegeven in dit onderzoek... is dat bijna 2 miljoen Nederlanders nog nooit naar de dokter is geweest... voor die migraineklachten, zegt een onderzoeker in de krant. Na zeven uur in het radio journaal Veel Aandacht voor Syrië. Onze correspondent in de regio Sander van Horen heeft het laatste nieuws uit dat land. Voor zover dat te krijgen is natuurlijk. En Marco Robby Visser is in Rotterdam. Praat met Syriërs in Nederland over hun familie en over hun bekenden in dat land. Probeer ze zo goed mogelijk te steunen. Verder hebben we het over het EK dat eraan komt. Dat merkt u nu echt in de supermarkt. Over de verschillende oranje acties hoort u van Jeroen Schutheiser.